Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat nog eens vier gegijzelden... die werden vastgehouden door Hamas, zijn overleden. Het zijn drie mannen van boven de 80 jaar. Het vierde slachtoffer is een jongere man. Volgens het leger kwamen ze om in Yunis in het zuiden van de Gaza-strook. De doodsoorzaak is niet bekend. Er zouden nu ongeveer 130 mensen door Hamas worden vastgehouden. In Parijs zijn drie mannen opgepakt vanwege de vondst van lege doodskisten aan de voet van de Eiffeltoren. Afgelopen weekend werden de kisten gevonden, bedekt met Franse vlaggen en de tekst Franse soldaten uit Oekraïne erop. Franse inlichtingendiensten denken dat Rusland achter de actie zit, schrijft de krant Le Monde. Rusland zou daarmee het idee willen geven dat Fransen tegen militaire steun zijn. In Italië is een Nederlandse toerist opgepakt die graffiti op een historische muur heeft gespoten. Je hoort correspondent Helene Daans. Ja, hij zou gisteren daar in Herculaneum uh, een, inderdaad een tijk geschreven hebben. Een soort graffitiachtig ding in zwarte stift op een van die zeer antieke villas daar. En niet zomaar op een stukje muur dat was afgebladderd, maar echt op een deel gips dat goed was bewaard gebleven uit de Romeinse tijd. Ja, dat is natuurlijk hartstikke lastig weg te halen. Andere toeristen zagen het gebeuren en haalden de beveiliging erbij. Daarna werd de Nederlandse toerist opgepakt. In Bodegraven, vlakbij Gouda in Zuid-Holland, hebben ze last van een krabbenplaag. De krabben zitten overal. In de tuin, in de brievenbus, zelfs in de afzuigkap horen ze de tikkende pootjes. Het is echt niet normaal. Ik word echt helemaal onpasselijk ervan. Hij rent op me af. Kijk dan. Ga weg. Ja, ze komen uit de Rijn. En eenmaal aan land leven ze nog drie dagen. Maar als ze dood omvallen, is er een ander probleem. Dan gaan ze ontzettend stinken. De buurtbewoners zijn gefrustreerd, want de gemeente doet er niks aan. En dan nog het weer. Vanavond is het grijs, maar wel droog. Morgen krijgen we van alles wat. Zon, wolken, regen en het wordt een graad of 19. Zin in Zandvoort is zin in Zierven. Zierven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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze mei-overzicht van Play It Loud Brand New. Bedankt en fijn dat je met mij het tweede uur bent ingegaan En als je net pas hebt ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt dan wel een heel uur van mei-releases gemist, maar niet getreurd. Ik heb dit hele uur nog vol met lekkere, stevige en zware metalen voor jullie in petto. Dus blijf luisteren. En zoals de vaste luisteraar van Play It Loud inmiddels al weet... begin ik elke uitzending een uur stevast met de uuropener die de tweede uur kwam van All for Metal... die op 15 mei hun nieuwe single en muziek video voor Valkyries in the Sky hebben geleast. Dit nummer is een echte heavy metal hymn die de reis van de band markeert terwijl ze zich voorbereiden op een lang verwachte album Gods of Metal dat op 23 augustus uitkomt via Raining Phoenix Music. Valkyries in the Sky vat de felle en prachtige aanwezigheid van de Valkyries samen maagden die door Odin zijn gestuurd om de gesneuvelden op het slagveld te kiezen. Het krachtige refrein waarschuwt pas op Valkyries in the Sky. Kijk uit ze horen je strijdkreet. Dit volks Lied, leidt luisteraars door een rijk van krijgers, strijd en mythen en benadrukt de onbreekbare geest van degene die dapper vechten en sterven. Begeleid door Valkyries naar Valhalla. Dit nieuwe heavy en krachtige nummer bevat een felle zang van Laura Guldermond van Burning Witches en een opvallende gitaarsolo van Tim Kanoa Hansen van Induction. Antonio, zanger van de band, roept uit All for Metal komt sterker dan ooit en deze keer hebben we een paar vrienden meegenomen. Laura van Burning Witches en Tim van Induction. We hebben veel te lang op deze samenwerking gewacht. Zanger Tetzel voegt eraan toe, de legendarische Valkyries zelf zullen headbangen op dit nummer. All for Metal is terug en we zullen niet stoppen, dus pas op. De Duitse power metal band Powerwolf dropte op 17 mei de lang verwachte eerste single van hun aankomende album, Wake Up The Wicked, dat op 26 juli uitkomt via Nepal Records. Het nummer 1589 duikt in het verhaal van Pieter Stamp, de beruchte Weerwolf van Bedburg, die in 1589 nabij Keulen, Duitsland, werd gemarteld en geëxecuteerd voor meerdere Moorden. Het verhaal heeft wereldwijd aandacht gekregen en heeft zelfs de aandacht getrokken van National Geographic. Voor de video 1589 maakte Powerwolf opnames in de donkere bossen van Engeland met uitgebreide speciale effecten en een grote cast wat hun meest ambitieuze videoproductie tot nu toe markeerde. Deze release geeft fans een voorproefje van wat ze kunnen verwachten van Wake Up The Wicked. En deze nieuwe single hoor je uiteraard bij Play It Loud nu, brand new. So Circle! Cool.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 En Power Powell's nieuwste single 1589... ...hoorden we Body Bodycount, de metalband... ...onder leiding van hiphop-legende acteur en regisseur Ice-T... ...dat terug is met Psychopath. De eerste nieuwe single sinds Boom Rush uit 2020... ...die een Grammy Award won voor Best Metal Performance. Het explosieve nieuwe nummer... ...met Fit for an Autopsy-zanger Joe Badalato... Ice T en zijn crew op maximale moordende overdrive. En klaar voor het volgende hoofdstuk van de ruim 35 jaar durende carrière van de legendarische band uit Los Angeles. Langdurig met de band samenwerkende producer Will Putney, bekend van onder andere Knock Loose en The Ghost Inside, produceerde het nummer dat eveneens op 17 mei werd uitgebracht via Century Media Records. Psychopath is afkomstig van het aankomende album Merciless, wat de opvolger is van Carnivore, dat in maart 2020 met lovende kritieken werd uitgebracht. Slechts een week voordat COVID de hele wereld sloot. Serge Tankian, zanger en tekstschrijver van de Grammy Award winnende rockband System of a Down, heeft zijn nieuwe single en video AFD uitgebracht via Gibson Records. Het nummer dat ook zal verschijnen op Serge's aanstaande EP getiteld Foundations, die in de herfst verschijnt, past precies in de canon van de singer-songwriter en zijn vermogen om rechtstreeks in al lang bestaande culturele kwesties en gedachten te duiken, die naar de top van onze dagelijkse realiteit zijn gesmeuld en die om erkenning vragen. Over het nieuwe nummer zegt Serge... Dit is, een nieuw, uh, dit is een nummer dat ik schreef in de begindagen van System Overdown Down... en dat ik nog nooit heb uitgebracht. Het merendeel van de instrumentatie en zang zijn opnames uit die tijd. Dystopisch van sfeer is het een weerspiegeling van de angst... en de anti-autoritaire houding die ik had tegenover conformiteit. De nieuwe single en de kom komende EP luiden een geweldig jaar in voor Tankian... waarin hij zijn opwindende, doordachte en prachtig geschreven debuut... Memoirs Down With The System al heeft uitgebracht via Hatchet Books. In dus Komt ie! Dat <laughs> <That> was cool <laughs> Another fucking day dus van Seri Tank Jan Door naar industrial metal project Pain Die de, de release van hun nieuwe album I Am Dat op 17 mei is verschenen via Nuclear Blast Record, Heeft gevierd met hun nieuwe videoclip voor Don't Wake The Dead Gevuld met anthems als Don't Wake The Dead En de hit single Party In My Head uh, ...combineert het album naadloos op zwepende aanstekelijkheid... ...met introspectieve momenten die Pieter Techtgen... ...meest persoonlijke en meest gedurfde werk tot nu toe is. Pieter Techtgen zegt uh, de eerste keer dat Sepp me het nummer liet zien... ...werd ik weggeblazen van het begin tot het einde. Zo donker en toch zo mooi. Nadat ik het nummer hoorde kreeg ik een paniekaanval. Hoe zing ik hierop en wat... Elke maandagavond. Play It Loud. Op ZSM, Stamford. Sluit het op een. draaide ik de op 17 mei verschenen nieuwe samenwerking van Nothing More met de iconische rock- en metalzanger singer-songwriter David Dreiman van Disturbed voor de emotionele geladen track Angel Song van een nieuwe album Carnal dat op 28 juni uitkomt via Better Noise Music. De kracht van het nummer valt niet te ontkennen, roept Dreiman uit. Ik ben al vanaf het begin van de band... Eh, begin Fan van de band. Angel Song is het beklijvende geluid van ons verleden... dat samenspelt in een toekomst die even helder als donker is... legt Nothing More frontman Johnny Hawkins uit. Onze dierlijke natuur wordt steeds meer opgegeten door de maatschappij... en onze ziel opgeslokt door technologie. Maar er is iets in ons dat terug wil vechten. Toen het nummer in de studio samenkwam... werd het ons meteen duidelijk dat de stem van David Dreiman... het naar een ander niveau zou tillen. We zijn zo blij met het resultaat. Een paar weken na de aankondiging van hun tiende album, Jester Winde, heeft Nightwish op 21 mei hun epische eerste single gedeeld. Het gigantische nummer, getiteld Perfume of the Timeless, duurt bijna negen minuten. Waarbij toetsenist en songwriter Tuomas Holopijnen vertelde aan diverse media over hun beslissing om zo groot en ambitieus te gaan. Toen we de eerste ontmoeting hadden met Nuclear Blast, waar we spraken over het nieuwe album en de singles vertelde ik hen dat de eerste single een nummer zal zijn... genaamd Perfume of the Timeless en het... het een 8,5 minuut durende nummer is. En het refrein komt om 3 minuten 30 binnen. En ze zeiden: perfect. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we een lange erfenis hebben. Weet je, we kunnen doen wat we willen. En dat doe ik ook. Maar het zegt iets dat we dat kunnen doen. Toen ik hoorde dat het voor Spotify goed is om de zang na 15 seconden te laten beginnen. Anders slaan mensen het over. Dat doen ze omdat ze de aandachtspannen niet meer hebben. Jeste Winde verschijnt op 20 september via Nuclear Blast. En. Die perfume of the timeless hoor je natuurlijk bij mij, bij Play It Loud, brand new. alleen hier op ZFM Zandvoort. na 20 jaar en zeven volledige albums deelt SLA Dying hun eerste en zojuist gedraaide nieuwe single Burden in vijf jaar. Het nummer uitgebracht op 22 mei via Napalm Records is het eerste nummer sinds Shipped by Fire uit 2019. En met de nieuwe line-up van gitarist en... Gitaristen Phil Esgrosso en Ken Susi, bassist Josh Gilbert en drummer Nick Pierce. De nieuwe single werd geproduceerd door S. Grosso en Hiram Hernandez... gemixt door Aaron Sheparian en gemasterd door Ted Jensen. Burden zal worden opgenomen op het komende achtste studioalbum van de band... dat ze vorig jaar voltooide... SLA Dying heeft voor deze release getekend bij Napalm Records... en meer details zullen volgen. Voor we alweer overgaan naar het laatste blokje met de releases van vanavond... en de maand mei zal ik eerst nog even de wekelijkse concertagenda met jullie delen. Waar kunnen we last minute nog naartoe qua concerten? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. Mocht je vanavond niet naar Carrie King gaan in de 013 Tilburg... dan hebben jullie morgen nog een herkansing... want dan speelt hij in de muziekcentrum in Enschede... Machine Head speelt diezelfde avond ook nog in de 013 met Another Now uit Nederland als Support Act. En natuurlijk woensdagavond, dan gaan we met z'n allen naar ACDC natuurlijk. Ik in ieder geval wel met de Pretty Reckless, in het voorprogramma. En ze treden natuurlijk op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Mocht je er naartoe willen, er zijn nog maar een beperkt aantal kaartjes beschikbaar. Misschien inmiddels al verkocht. je weet het niet. Probeer het nog. Je weet het nooit. En op 6 juni speelt Carnivore AD in de metropool Hengelo. En op 7 juni Brugeria in The Little Devil in Tilburg. Op diezelfde avond Downset speelt in de Dynamo in Eindhoven. En natuurlijk vanaf 7 juni tot en met 9 juni... vindt ook het Into the Grave Festival plaats... in de Olde hoofd, Kerkhof in Leeuwarden. Met onder andere Slaughter Trooper Fair Factory, Paradise, Paradise Lost en nog vele andere. 7 juni speelt ook nog Lucas' en Soeterboek Plan 9 in de boerderij in Zoetermeer. Dan op 8 juni kunnen jullie nog naar Defacer en Overruled in Dynamo Eindhoven. Of jullie kunnen nog naar de Belgische band Doos Eskader in de Hall of Fame in Tilburg. Voor info betreffende beschikbaarheid, tickets en aanvang... check de website van de betreffende poppodia... En veel plezier als je naar een van deze concerten gaat. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte waar we die week naartoe kunnen. Maar ga door naar, zoals gezegd, alweer het laatste blokje van vanavond. Beginnende met een Hate It or Love It track van Baby Metal en Electric Callboy. Die hun twee fenomenale krachten hebben samengebracht voor de gloednieuwe single Ratatata. In het nummer komen de Japanse Kawaii Metal Band en de Duitse Metalers samen voor een levendige nieuwe single, te midden van een golf van succes voor hen beiden. Het komt na behoorlijk wat geties vorige week, toen de band zijn teaservideo plaatste, waarin een vergadering in de bestuurskamer werd afgebeeld. Baby Metal beschrijft het nieuwe nummer, simpelweg onverslaanbaar. Laten we Fufu foe foe samen met Ratata. Electric Callboy voegde ondertussen toe: werken met Baby Metal was zo leuk. We bundelden onze creatieve krachten en brachten uiteindelijk het beste van twee werelden samen. Wij houden van ratatata Baby Metal is de laatste tijd natuurlijk geen onbekende op het gebied van samenwerkingen, omdat ze alleen al het afgelopen jaar samenwerkten met Lil Uzi Vert, Tom Morello en F Hero en Body Slam. More than anything that I've ever thought before. Als standaard stevig afsluiten vanavond draait de Amerikaanse death metal band Nile die terug is met hun eerste nieuwe single. Mu nieuwe muziek in vijf jaar met de single Chapter for Not Being Hung Upside Down on a Stake in the Underworld and made to eat pieces by the four apes. <laughs> Het nummer, gegarneerd met moordend geschreeuw en grunts, is. Een kronkelende ijzerzaag van brute technische injecties Verwijzen naar het Egyptische Book of the Dead. En is afkomstig van de aankomende volledige langspeler van de band, The Underworld Awaits Us All. Die op 23 augustus verschijnt via Napalm Records. Sanders reageert op het nieuwe nummer en de nieuwe video. Chapter for Not Being Upside Down is een van onze favoriete nummers op de nieuwe plaat. Het is erg leuk om te spelen, uitdagend en onvoorspelbaar. Maar met een aanstekelijke, brutale, ongeremde sfeer. Waarvan ik zeker weet dat het een knaller zal zijn in de mospit tijdens live shows. Mijn tijd zit er voor vanavond weer op helaas. Hopelijk hebben jullie weer genoten. Volgende week ben ik er weer met een gloednieuwe en derde uitzending van Play It Loud Dutch Fury. Waar ik weer aandacht heb voor de opkomende en florerende Nederlandse metal scene. En veel recente muziek zal ik gaan draaien van veel nieuwe en nog relatief onbekende metalex. Maar ook van bekende namen luisteren dus weer. Voor vanavond bedank ik iedereen weer voor het luisteren. En wens ik jullie nog een hele fijne resterende avond toe. En ik ga eruit met een... Laatste nummertje nog van visions of Atlantis die ik de eerste uur niet kon draaien. Jullie weten het. Horns up and stay metal doei.